Wij beginnen de Zogerles 123, pagina Sametet 69, Hassulam, de rechterkolom, de regel E3. Hij vertelde ons de grote onthulling voor Rabbi Chia, die de orakel deed. Dat elke dag de koning, dus Zeer bin, daalt af naar de Malkoed en Maakt Zivouk met haar op 390 rakim uh, als pansels, oftewel drie stadia plus negen tiende stadia, dus negen, drie stadia van de masach, hoogma Bina en de Tiferet, alles bestaat uit het vierde stadium. En het vierde stadium, dus de Maalgoed zelf, alleen negen Sfero daarvan, die kunnen wel licht ontvangen. Op, daarop kan wel uh, zivook gemaakt worden. Dus totdat er het Jesot, ja, tot Jesot eigenlijk, tot Jesot van de Malgoed kan wel Wordt elke dag, wordt uh, interactie tussen de koning en, en matronita en zijn koningin, als het ware, zijn prinses. Waardoor het leven komt uh, in deze wereld. En dat was onthulling voor Abihi. Maar in de Malchut, de Malchut of zoals hij dat hier noemt de gazelle daar niet dat is, zij ligt in de stof der aarde. want zij is de tiende en de tiende sfera van de Malchut de laatste de, of, en zij is zo so ingesteld dat vanaf het begin van de schepping en de schepping is begonnen, waarmee? De simpson is begonnen door de Dus vanaf het begin van de schepping, zij was niet, uh, zij uh, was zo so ingeprogrammeerd dat zij bleef, uh, dat zij bleef niet, zij bleef zonder zevo als het ware in de stof der aarde. Zij bleef, bleef uh, onder de klipot. En dat is ook een correctie. Dus als de schepping zich corrigeert tot de malgoed, zonder de malgoed, de malgoed, dat is de volledige correctie dat nodig is. Door uit te trekken van de ja, van de klipoot, alles wat, wat de vonken zijn, wat licht is, wat we kunnen, tot en met die soort, corrigeren we indirect ook de malgoed, de malgoed. Duidelijk. En blijft alleen daar iets wat we, wat hindert niet meer ons, maar het is nog steeds de dood, als het ware, de dood zelf, wat schuilt in die de goed de malgoed, dat blijft nog bestaan voor de komst van, voor de uiteindelijke correctie, algemene uiteindelijke correctie. Okay. De regel drie, de rechterkolom, de regel 3 We koolgoo, myrtatin, we azin, we ozee. Oh, Ozein. Kame. Weet het? En allemaal trilt men en zweetend beeft men voor hem, voor de koning. Kijk okay, nou wat de taal van de zogers is. En hij gaat ons nu uitleggen wat dat betekent. Sod, fir hakaat am ba Ora Elion, hú ba sod ratat vezia, dehainu mitoch yir a, shelo e kabel migvulo. Wat betekent dat trillen en zweven beven? heel belangrijk, is ook voor ons ook belangrijk. Als wij zien dat het zo is ingesteld, uh, constructief is ingesteld, dat men trilt en zweefend beeft, dan betekent dat dit ook voor ons iets wat het, wat het allemaal is. Sothaka'at vier het geheim van het slaan uh, van de massage tegen tegen het hoge licht dat aankomt, licht komt aan en massag slaat hem tegen basot hoe basot ratatvezia dat vindt plaats in het geheim van ratatvezia van het trillen en zwevend beven de heilige dat wil zeggen maar toch hier, uh, let op, vanwege het ontzag, vanwege het, het de vrees. Welke vrees bestaat nou bij, bij, bij een zoon? Bij elke zivuk, let op, bestaat een vrees. Uit vrees, let op, om niet meer te ontvangen dan zijn grens is. Duidelijk? Dus dat, datgene wat, wat massag is, ja, dat, wat dan ook, wat massag, ten aanzien van de massag. Massag als het ware beeft en trilt uit angst om niet te ontvangen meer dan zijn grens is. Duidelijk? Want anders is het als er, kijk nou alles wat er bestaat ook in de, gewoon in de materiële realiteit, alles blijft binnen, binnen zijn over. De oceaan blijft binnen zijn oevers. Ja? Alles weet zijn plaats. Het is altijd, dus, als men als zeewoek, elke zeewoek dat gemaakt wordt, dat is dan in elke zeewoek hebben we een soort, zoals we dat zien, zoals hij vertelt, een soort trillen en zweven beven. Om niet, God verhoede iets te ontvangen boven mijn grens. Heellijk? waarom, dan ga ik ontvangen meer dan mijn grens is, dan wordt het niet meer positief, dan wordt het als het ware breken van mijn eigen kilim, Heellijk? dan ga ik het ontvangen voor mijzelf, voor mij ego eh, egoïstisch, en dat angst, niet angst, maar dat vrees, om te ontvangen, egoïstisch ontvangen, want dat is dan, men, men weet als het ware, Elk, alles waarop massag staat, daarom is ook massag geïnstalleerd overal. Om te hoeden, om niet egoïstisch te ontvangen. Want dan ziet men, dan eerst geen licht. En dan uh, wordt alles chaotisch, geen ge georden, ongeo ongeordend, et cetera. En daar, daar is, daar, daar, daardoor ontstaat zo'n vrees. Dat je erg mooi... Misschien hier is het wat... Uh, geeft ons een mooie hint... Voor wat betekent vrees... vrees voor de hemel. Ja? Wat is het vrees voor de hemel? Ik had veel, veel studenten van, van, van mij gevraagd mij. Ook lezers gewoon van, uit de, de site... Bezoekers... Wat betekent dat, dat wat je dan staat ergens, vrees voor de hemel, wat betekent dat? Want natuurlijk is het, als een mens niet werkt aan zichzelf, dan weet hij niet wat het is. Alleen iemand die werkt aan zichzelf, die ook massag opstelt bij zichzelf, ten aanzien van het licht, en doserend ontvangt, het doserend ontvangen, betekent, dat is, het is het resultaat van het, de vrees, ja, welke vrees is dat? Om meer te ontvangen dan, wat, wat, dan, wat, dan waar ik de kracht voor heb om wel te ontvangen. Dan iets te ontvangen wat boven mijn krachten is. Te dus boven mijn anti-egoïstische kracht te ontvangen. Dat is de vrees. Ja. En daarom, daarom heet het ook Yerat Shamayim. De vrees voor de hemel. Van de hemel betekent. Uh, het oriazar, wat het directe licht wat komt aankomt, en men bang is voor de directe licht om hem meer dan meer te ontvangen dan uh, zijn grens dan, dan de grens is of de masach wat dat de masach toest, toestaat. Drie. Maar, we zijn om we O, we orien we de maïen alda. Dubbele punt. En dat is wat hij zegt, de zoger zegt. We orien de al alda. And hij doet de tranen afdalen daarover. Letterlijk gewoon. Dubbele punt. We hadden wel eens over die tranen een beetje gehad, even terloops. In. De Mamar van Rava en saba, of die jod van Ravam saba, maar hier gaat het geweldig uitleggen. Wat zijn die tranen waar hij het over had? Dubbele punt. Amochin acht de komaat hochma, mechonim een die hij. Hey, Asfirot 9. De roos. Nikroot Galgalte einaim, aim punt 7 na dubbele punt? Ha de komat Hochma, de mogen de slicht in het hoofd, de mogen van het niveau van de Hochma. Mechoniemen einaim, die heet een Ogen. Die heet Einaim. Einaim zijn ogen. Waarom is dat? Ki heia de roos. Want vijf sferoot van de roos, van het hoofd, van de partsoef. Negen. Nikraim, die, die heet so, Galgalta. Ja, Galgalta is ketter. Of Galgalta is ook uh, schedel. Einaim, ogen. Einaim zijn ogen. En dat is staat, uh, dat is dan hochma we achab en, achab dat zijn ozen hotem, oor neus en per mond punt hochmoche uh, uh, eilu tien hatipot shagaynaim poltot otan mihen velachutz nikra maot daar staat een puntje acht, uh, aan het einde van de regel 10. Dat halen we weg. 11. Nikro, Nikro, de maot. Ken Eilu Hatipot. shekomat hochma. 12. Polatan. Mimena. Vilachuts. Mechonot de kijk nou hoe hij ons gaat vertellen dat wat het is die tranen en de tranen zie je hij verbindt het met de ogen en ogen dat is gogma het niveau van de gogma en het is zoals we dat leren niet symbolisch is, we, we hebben niets met symboliek de zoger wil ons gevoel brengen voor het geest Oeg mosje, een En net zo, so, en zoals so deze type uh, druppeltjes. Druppels, so zoals met de ogen. Bij ons, uh, bij de mens ook. Zoals so die druppels. Schei na een politot. Ook aan die de ogen uh, uit, hoe zeg dat, uitsto, hoe zeg dat? Uitscheiden. Uitscheiden. Erg goed. Politoot is scheiden. Uitscheiden. Die de ogen uitscheiden. met hen willen Van die ogen en daarbuiten. Elf Nikroi Nikraim. De maot. Die heten. Die druppeltjes die heten. De maot. Tranen. En ook de maot in tranen, ziet dat staat in het meervoud. En, en de kleinste meervoud is, is, is twee. Ja, want waarom is het? Hoogma en bina, dat zijn de ogen. We doen, zo je. Uh, dus net zoals de ogen, die scheiden de tranen, scheiden scheden de druppels uit. Van hen, van de ogen en naar buiten. Ella van de Maot, die tranen heten. Kent Ella pot, zo ook deze druppels. Shekomata Chogma, twaalf Polotaan, die het niveau van de Partsoef van de Chogma. scheet uit van haar, van dat niveau, en naar buiten. Me genoot de mout. Heten tranen. Erg belangrijk dat wij weten dat dat, dat licht nu, dat komt nu. Dat wordt overmatig iets. Hij zal ons zo vertellen. Laten we hem even vertellen. Het is geweldig hoe hij ons vertelt. En dat kunnen we ook begrijpen, dat geestelijk. Hoe dat in elkaar zit. 12. Weenjant 13 plitaat. Ipin eil. hu kinit baerla eil? Basamuk. samukh fertin na edhaki en koma basod azivug dehaka ki 5tin ha orga anim shakh le takton ba זה סתינגו בועט ומכה בו שפירושו שרוצה להם, להימשך, זה יפינטין, למטה, מהגבול שבמסך. אלה שתההו מיד, אך תינג המסך מתחזק עליו ודוחה אותו לאחוריו. We keren terug naar de regel 12. Hier geeft non, een non, beeld van wat is non, En ook wat die tranen zijn. Probeer volledig van wat is non, zonder beelden te maken, gewoon opnemen wat je hoort en de, de trillingen, van alles en, en wat. Zonder te analyseren, zonder verstand te gebruiken. Veniaan 13, haplitoot. En het aspect van de plitaat diep in eil. En het aspect van het uitscheiden van deze Druppels. Hoe is als volgt? Kien niet bij Erlijn, Want boven werd uitgelegd. Boven ook hier boven in de belendende uitspraak. Werd uitgelegd. 14. Bassoda Zivouk de In het geheim, of ten aanzien van, de Zivouk de van de stotende van de stoten de daar werd gesproken over de stotende de dat k15 haora ilion dat het hoge licht hanim shachla toont dat aangetrokken wordt naar een lagere traptreden opgegaan bij massaag en komt de massach tegen Zestin. Hoe boet hij schopt om en slaat tegen hem. Tegen de Massach. Shefirushoda, dat betekent. Sherozele hi-Mashech, dat het hoge licht, dat wenst, doorgetrokken worden zeventien lematen naar beneden mijhagvol, shoba door de onder de grens van de massach, dat in de massach is, erg belangrijk, dus dat elas tehefomiyad maar maar dat direct en terstond, twee keer hetzelfde, twee synoniemen, tehefomiyad dat betekent helemaal direct Achtin, Hamasah met de Hamasah die versterkt zich, daar te en pusht hem dat orie, or het hoge het pusht hem terug. Kinderkind, hij lo, lavorgvlo, want hij laat hem niet, of staat hem niet toe, om zijn grens, de grens van de massag, over te schrijden. Ayensham, lees daar. Punt. Amnam, twintig. Ben een meterem, meten om ze aan massaal lachoraf, 22 lachhoren. Aju niet eize me od. Miha haar en hier ook een komma weghalen alsjeblieft. je de tweede komma weghalen. Lemata me 23. Shell Hamasach. Shell Alcohol, alkol zrizuto lo Pik 24 ledehotan mimenu u mala. Ook okay, dat is iets geweldigs wat wij eigenlijk tegenkomen wat zeer, zeer, zeer belangrijk verschijnsel. En werking gedurende al die 6.000 jaar van de schepping. Let op. Dus dat licht oor blijft stralen, ja, tegen de massaag slaat. En de massaag maakt zich natuurlijk sterk en laat het niet het licht doorkomen door zijn, door zijn grens. En toch gebeurt er iets. Let op. Amnam echter. 20. Bent Intussen. in dat wil zeggen, mettertijd, metterm, zeg Let op, alvorens de massag uh, stoot hem terug het licht. 21. Ayunim Shahot, behechrach is het worden aangetrokken. Noodzakelijkerwijs enkele of een, een, een, een, zekere, een zekere aantal van de druppels, 22, ktanot dan me van zeer fijne druppels, megaorelion, van het hoge licht, le naar beneden, migwoloa, 23, schele door de grens heen, van de massach. De massach heeft het dat de massach met al zijn alertheid gesproken met de mimenu met de menuele We slaagden er niet in, de 24, om hen weg te stoten, weg te duwen van zich van zichzelf, van zich, van de massag, allemaal en naar boven. Duidelijk. Dus, zo'n beeld. Dat komt het licht, of is het een beetje duidelijk? Duidelijk, bedoel, het komt licht, het, uh, het hoge licht, slaat tegen de massag. En de massag, komt dan in werking. Maar, voordat het in werking komt, want het hoge licht is altijd sterker. Het hoge licht kent geen, geen beperkingen. Beperking wordt opgesteld door wie? Door massaag, dus door de schepping. Dus voordat de schepping, voordat de massaag gaat reageren, het licht wil altijd binnenkomen. Van boven wil men altijd geven. Maar een lagere, wil een lagere trap treden, en een of andere trap treden, wil, wil hem niet ontvangen. Waarom wil hem niet ontvangen? We willen alles, wil, wil alles ontvangen. Maar die wil, die heeft geen kracht. En dan mag, mag, het, mag het niet, volgens de wetten van het heelal, mag, mag dat de massage hem niet doorlaten. Maar dat licht slaat tegen de massage. De massage gaat reageren, maar natuurlijk een beetje vertraagt want in het, licht, in het licht hebben we geen vertraging, maar massach ten aanzien van Orgozer, ten aanzien van Orjashar, is natuurlijk zwakker. Dan komen er druppeltjes binnen, dus door de grens heen van de massach komen de fijne, fijne, dunne druppeltjes van het licht binnen. Dat zijn die tranen. En waar, waar komen ze binnen? Ze komen dan door de grens heen. En ze komen daarin, daar waar dus eigenlijk de klepot ook zijn. En dat was natuurlijk de is bang, als het ware, vreest... ...om daar licht door te laten. Maar steeds, maar steeds bij elke zwoog, let op, komen dat soort druppeltjes binnen. Erg fijne dru druppeltjes van het licht erg dunne komen wel binnen door de massaag. En daar beneden is een mengsel van van klipoot, van iets wat onreinig kracht, een klipoot, van alles vermengd, uh, plus de vonken van het licht. En dat zo al die trippeltjes steeds druppelen, druppelen, druppelen daar naartoe. Dat is buiten de woek gewoon. Het is gewoon dat het wat gewoon waar de massaag zelf niet kan vasthouden. En die druppel is steeds daarin, en dan natuurlijk met al die druppels, het is toch licht. Hoge licht, dat daar druppelt. Komt ook een extra correctie, een zeer speciale correctie. Eindelijk dat uiteindelijk daar de mengsel, dat mengsel dat beneden is, wordt ook door die druppels, wordt ook gezuif. ב этой דא מרדר מוד威尔 מודוול, מוד威尔 נzewוק מוד威尔 מסאג ציין. ב этой דא 24. שֶׁאֵי לֹהַתִּי פֹּד 25. לֹא תּוֹחַל נַלְגִי קָלֵל בְּקוֹמָתָה חֹכְמָה שֶׁיַצְצָא 36. בַּתָּחַת לְגִיָּתָן בְּלִי לַבּוּשׁ שֶׁל Orchozer Wehen 27. Niflatot lat, ot, lachuts, min, par, zuv, Wehen 28. Amechonot Dimaot. Belangrijk wat hij ons nu gaat zeggen. We, te, da, en, weet. 24. Als je poot dat deze druppels, 25, kan men niet uh, insluiten, erbij halen, aansluiten bij de komaat, aan het niveau van het partsoef, maar welke Welk niveau van een partsoef uitkomt, verschijnt bij de lagere Legiotan, blie lavouche, omdat die, die druppels zijn zonder lavouche, zonder bekleding. Van Orgo Orgozer. Ik zal het zo uitleggen. Die druppels die zijn niet, die zijn als het niet participeren in een zivouk. Weet je wat? Wat, wat is in een zivouk participeerd? Oort directe lift, ja? En de massag, die hem weerkaatst met oorchose. Dat is, dat maakt dat maakt uh, um, een zivuk maakt een niveau van een parzof. En staat daardoor met een licht daarin. Ja of niet? Maar de, de, die de, deze druppeltjes, die, die participeren niet in de, in de uh, in dat, op dat niveau van de gogma. Waarom niet? Om dat, om, dat, om te participeren in de parsoef. Moet het wel. Moet het wel komen. Moet het weer, weer, weer, weer worden. Maar hier wordt het. Ze, we, ze, die worden niet weergekaatst, Omdat de massage als het ware. Ziet, ziet hen door de vingers. Ja. Die gewoon gaan. Uh, slijpen naar binnen, zeg dat? Naar, huh? Die naar binnen, gewoon naar binnen slijpelen. Slijpelen huh? naar binnen, erg goed. Die slijpelen naar binnen en ze worden niet, worden niet onderschept door de massa. Okay. En daarom, en als ze niet onderschept worden door de massa, dan is er geen ja? Yeah? Wat is oorgozer? Oorgozer is een bekleding, lavouche. Licht zonder, bekleid, bek zonder bekleding kan niet, kan niet een, een, een, een parsou vormen. Het kan niet een kracht zijn. Wat, wat, uh, en dat is ook wat hij zegt. Lijotan blie lavouche, omdat die druppeltjes die nu naar beneden zijpelen, die hebben geen lavous van Oorgozer. Die zijn niet bekleed in het Oorgozer. Eigenlijk, uh, als ze, ze zijn niet bekleed in het oorlogs der nou, dan, dan is het, maken ze niet deel uit van het partsoof wat gevormd wordt door die desbetreffende zivuk. We hen 27, niet <coughs> dood, en zij en worden uitgesche, uitgescheiden. We Jots Ootla goed, let op, en komen uit naar buiten komen naar buiten uit, minapartsuvagogma, van de partsuvgogma, dat, dat in de lagere gevormd wordt. We hen, 28, gewoon de maot, en die worden genoemd tranen. Stap voor stap, het, is, het komt, belangrijk is dat jij weet dat die, uit, dat die wat het is, wat voor, wat voor, wat voor verschijnsel is dat. Ja, en die komen uit de ogen als tranen. Ja, want die komen van het niveau van gogma. Ja, waarbij dus de orgozer die slaat tegen... Ja, die, kan, die, die, heeft, uh, die doet het orgozer opstegen tot de gogma. En verkrijgt een partsoef gogma, maar daar zijn ook nog uh, de druppeltjes die gewoon binnenkomen. Binnen, binnen zonder massage. komen, is een belangrijk verschijnsel. En dat ook wijst ons op het feit dat het licht is sterker dan de klie. Dat uiteindelijk, dat uiteindelijk ook toch wel licht zo gaat alles zuiveren met de, de klie en buiten de klee ook om doet ook zijn werking. We zeggen dat Shabbat Shabbat Hamagashmi neigen het winter met malerachamim al chaveru hu morid derdag de maand me inavu כי זה נימשא משורש אדמה עוד אין נדerta ארוחה ניוד, אמורות כי חולי דва רוחани דва רוחани, גנוההך תвой נדerta, באילין נימ מכה ומצילו Babriyot, Agashmiyot, 33 Kanada. Hier geeft hij ook ons geweldig iets. Uh, een richtlijn voor een zeer belangrijk iets. Let op. Zo 28 naar de punt. Het is werk wat wij we doen. Het moet ook bij jou van binnen werk zijn. Zwaar, zwaar. En wat hij ons vertelt, het, het is ook van binnen, doe ik ook niet dat ik mij op, opwek waarvoor hoe waardoor alleen ik wek mij alleen op voor, om, om ontvankelijk te maken en niets anders en niet dat ik opgewekt word zo wat mijzelf mijn zin mijn uh, opgewektheid wil ik opgewekt ik moet, hij moet mij opwekken ik moet mij laten opwekken maar ook ik vind het ook zwaar kan niet anders. Dus op die manier moet het eigenlijk niet zelf iets uh, verzinnen of uh, opge opgewonden raken voor wat. Wat we leren moet het ons doorkomen. Het doorkomen tot iets, dat geeft ja, het doorkomen tot de waarheid, tot wat we leren. Dat licht moet mij opwekken, niet uh, ik zelf. Kan wij zijn als, als zwaar te doos allemaal. Eindelijk. Natuurlijk, a, artiesten kunnen zich natuurlijk direct, ze weten wel van hoe moeten ze dat opwekken, zichzelf en de anderen, maar wij moeten het hebben van alleen van de tekst zelf. En wat het ons in ons opwekt. Dus het gaat langzaam, het gaat wel zo zwaar, zo goed. Zoals het gaat. Bovendien, hier is een zeer diepe dingen waar hij het over spreekt over die tranen. En ook gaat hij ons een beetje uitleggen wat het is. Weze sot shebaet gashagashmi en dat is het geheim let op dat in die tijd shehadama gashmi wanneer een materiële mens, dus in onze wereld, 29 met malere wordt gevuld van barmhartigheid, erbarmen en liefde voor de ander, voor zijn vriend, voor de, in deze wereld. Dat als hij dat verkreeg, dat die gevoelens, ja, opeens, hoe moriet de maot meenaf, hij laat tranen vallen van zijn ogen, in onze wereld, ja, als iemand voelt, Ziet, ja, opeens komt bij, mij, bij hem veel erbarmen over iemand anders. En liefde voor, de, voor zijn vriend. of weet wat. Dan opeens komen de tranen naar je ogen. Je ziet het wel, en niemand in die geen controle heeft over die tranen. Daar gaat het om, ja? Een mens geen controle heeft. En soms zie je zo'n boom van een kerel, die begint opeens te huilen. En dat gaat je ons uitleggen, let op. Die, hoe komt dat? En nu dan weten wij hoe dat komt. Alles komt van boven, let op. Want dat, dit verschijnsel, dat wordt aangetrokken, mischorisch had Let op, dat wordt aangetrokken van de wortel, van de geestelijke tranen, zoals het gezegd werd. Wat we leren, de geestelijke tranen, dat wordt ook hieruit, komt het in de materiële ook. Kijk hoe dat varugenie, let op, nu heeft ons een principe, want elk geestelijk object, Anuheg, 32 dat uh, plaats vindt in de hogere sferen, let op, maak je om slaat en brengt brengt uit. Brengt voor zich uit. Een tak of een aftaking. Babriot agashmeot. In de materiële schepselen. Kan Zoals so het bekend is. Zie je. Dat is het algemene principe. Dat um, alles wat bestaat. In alle elke object Of sfera Wat er ook is. In het geestelijke. Ja. Die dat slaat. Tegen Masachim tegen massag tegen, tegen, boort zichzelf de weg door naar onze wereld en brengt hier uh, voort, voortbrengt te dus zeggen dat uh, laat ontstaan hier materiële uh, equivalenten die ermee gepaard gaan, ja, die daarmee verbonden zijn. Alles komt van het, van, het, van het geestelijke. Daarom ook die tranen die de mens opeens gaat gieten, dat komt ook van die geestelijke tranen, zoals we dat nu net een beetje geleerd We gaan verder. 33. Kimashaha ora ilion, boet, umake al 34 Hamasah. La Vorgvulo hu ghu mischum, shag ora ilion, vijfendertig nimmerschacht, tami de rak mi mala, miolam, zesendertig Simtsum simtum, eino nivhan sham, shum gvul hasvishol. Er goed. En nu ga je ons dat verder uitdiepen hoe dat komt. Al die tranen, hoe dat, hoe dat, hoe dat komt, die geestelijke tranen zijn. Ki en ook die materiële tranen. Die masse ha ora ilion, boet, dat Want het feit dat het hoge, dat het hoge licht Boet schopt om alle massa. En slaat tegen de Massach. Lavor gvuro om zijn, om zijn grens te passeren. Hoe dat komt? Mishumshahore om Omdat het hoge licht 35. Nimshah tamid rak met een sov. Baruchu. Wordt aangetrokken altijd alleen maar van een sov. Baruchu. ...welke eindsof is boven de, de, wereld, de wereld van de begrenzing. Ja? Eindsof kent geen begrenzing. Deidig? En alle begrenzingen zijn de eerste, die eerste zum zum, ja, de eerste beperking, de tweede beperking. Alles is, uh, is uh, het gevoel ja, van, van de verspreiding van eindsof. Maar eindsof kent geen beperking. Ja of niet? Dus dat Einsof alle elke, oh, elke licht elke hoge licht uh, in alle verschijningsvormen slaat tegen de massa. En elke hoge licht komt van Einsof daarom. Uh, shei, daarom zeg die Shei no nih sham shum gewul, hasvisholam in de eensof, in de eensof, in het licht eensof, wordt geacht dat daar absoluut geen begrenzing, geen grens is. Iets wat geen grenzen kent, uh, gaat st, uh, slaan tegen iets wat grenzen heeft. Wat gaat er gebeuren? Ja, natuurlijk dat, dat, dat iets wat geen, geen grenzen heeft, gaat door Zij, doorcijpelen, zeg je dat? Doorcijpelen in de datgene wat wel grenzen heeft. Want dat is de oorzaak en dat is gevolg. Hoewel natuurlijk het licht, het, ook het hoge licht dat nu aan de massag komt en als massag hem ziet, dan betekent dat het wel een sof is, maar dan wel bekleed in of vergroofd is. Ja, en voor dat eindsof, dat het hoge licht dat nu aankomt aan de massag, natuurlijk is het een zekere vergroving van het eindsof, maar binnen, binnenin is altijd eindsof. En die kent geen geen grenzen. 27, 37. En dat is bijzonder voor ons, bijzonder belangrijk ook om om verweer ja, verweer te bieden ja, om tegen te stribbelen, alleen in die mate aan het licht aan het doorkomen van het licht van het hoge licht moeten we alleen in die mate tegen, tegen, hem tegenhouden beter te zeggen in de mate waarin ik massage heb ja, heb ik massage voor meer dan moet ik niet koppig blijven. Hè? Dat moet ik hem wel laten binnenkomen. Ja? Dus de hele bedoeling is om niet de massage, de hele bedoeling is niet de begrenzing, maar het ontvangen. De bedoeling is niet om begrenzing, niet dienen is de bedoeling, maar de hele bedoeling is om te ontvangen. Duidelijk. Het hogere wil altijd geven. Het enige is dat we hebben geen kracht hebben. Oké, okay, dan niet. Maar. Hebben we meer kracht, dan moeten we dus meer laten komen. Dat is de hele clue van onze studie ook. Wat ik vandaag niet kan ontvangen. Waar ik vandaag alleen een massage kan opstellen. En soms hebben we alleen maar massage om alleen maar weer te katsen. Om alleen maar af te stoten. Ja? En niet weer te katsen. We hebben geen kracht om weer te katsen. Alleen afstoten. Niet ontvangen. Dat betekent alleen afstoten. En dan heb ik weer kracht misschien om weer, weer te katsen. Maar de hele bedoeling is om wel te ontvangen. 37. heeft Om het oog shea-aura-aalyon hoosheek het de eerste regel de linker kolom Batachton. de tachtoon al derag shamruh chazal niet awaa kadosh baro te we gaan schijnabe, schijnabe tachtoniem, zorrech, drie, gavo. De rechterkolom, de laatste regel, 37. U moet toch, ze ha, en aangezien het licht, hartstochtelijk verlangt. Let op. U en, uh, hoe zeg ik het met AB, ook een ander, ook een synoniem daarvan uh, en wenst graag verlangt we hebben we al gezegd verlangt en uh, verlangt zin heeft, heeft ja, zin heeft en uh, hartstochtelijk verlangt pashet de volgende, de linkerkolom, de eerste regel. Betachton, om zich te verspreiden in de, in een lagere. Dus daar waar de massag is. Al, de, al dergsham rochazal, zoals de wijzen hadden gezegd, de Torah geleerden hadden gezegd. Nietavakadosh berguladur betachtonim. De Heilige gezegend is, Hij, hey, Baruch Hu. verlangt om, twee, om te leven, om te. Ze, ladour, ja, om te wonen in lageren. Ja, verlangt om te wonen in lageren. In onze harten natuurlijk. Eigenlijk. Niet in huizen, daar we Gebedhuizen. Gebedhuizen zonder mensen is, is niets. Het is alleen maar een. Stenen, betonen of weet ik veel. Zonder, zonder mens. Niets bestaat. Onthoud dat erg goed. Geen heiligheid bestaat. Buiten de, het hart van de mens. He? Onthoud dat erg goed. Uh, alleen in het hart van de mens. kan de mens leven, uh, uh, uh, uh, gaan wonen, zetelen. En nergens anders. Niet buiten het hart van de mens. Het <laughs> is erg speciaal. Dat wij niet denken dat ergens daar. Ergens altaar bestaat. Ergens altaar bestond. Altijd via de mens zelf. Via de kohanim, Via de priesters. Ze wisten de manier hoe. Hoe dat maar. Hun, hun instelling. Bracht. Dat eh, Verbracht het. Voor, voor elkaar zorgde ervoor dat er een zwoek gemaakt werd, dat het dan op het altaar overgebracht werd. Niet op een andere manier, niet gewoon mechanische handelingen. Dat ze die over, overbrengen daar en dat het iets gebeurde, niets gebeurde. Als in het hart niet gebeurt, komt geen licht van boven op het over en gaat het niet op, opvreten, op, opeten, dat, hoe zeg ik dat, in, in een brand laten opkomen, zo'n zo over. He, het is alleen in het hart als een mens dit verbinding maakt, met die, qua krachten, met die golflengtes, de juiste golflengtes, dan wordt het, dat ziwuk, geweldige zwoek gemaakt. En dat ontlading, als het ware, komt via de mens, op het altaar neer. En niet buiten de mens, op het altaar neer, dat is, het is, dat is een komedie dat ons verteld, verteld wordt. Heel, ik leer het zo, zooger, het mij vertelt me hoe. Dat is, het is altijd via de mens, altijd via de men, het hart van de mens. Daar wil Hakadosh de heilige gezegende, wil daar wonen in het hart van de mens. We gaan China betachtoniemd, zorg gewoon en zo het zich zetelen. In de lageren, dus in de mensen, is een zeer grote behoefte. Ook dus bij, de, bij, de, bij Hashem zelf, bij de schepper zelf. En natuurlijk als de mens dat hem niet toelaat, dan is het als het ware, boven hebben wij ook, veroorzaken wij ook leed dat men ons niet kan geven. Drie. Alken punt. Hoe boet u mache alha gwoul shabamassah fir lehimashech lemata megwoulo, wehamasach machaziro lachoraf, vijf basot orchozer punt. Drie. Hoe geweldig in deze les hebben we dat verschijnsel van het belangrijkste ding. Dat deze woog wordt hier geweldig uitgebeeld, welke en daarom hoe dat, dat hoge licht boet schopt omakke om en slaat alle gewul tegen de grens, ze die in de Massach is. 4 Lehimashech lemata, om door te komen, door, door getrokken te worden, naar beneden, onder de gwool, onder de grens, en de Massach, nee, onder de grens, dus door de grens heen wil die komen, dat, dat hoge licht basot En terwijl Massach brengt hem omhoog, of uh, halt, uh, doet hem omhoog, terugkeren, Massach doet hem terugkeren, basot orchozer in het geheim van Orgozer. Precies hetzelfde is het ook met ons hart. Ons hart, daarom zeggen we ons hart moet ontvankelijk worden. Ja, in ons hart, dat betekent, daar zit het epicentrum van, ons, van onze waarneming is ons hart. We zeggen natuurlijk, je zult dat er het, je maar betekent hart betekent, als we spreken van hart betekent het hart moet open gaan. En het hart gaat open voor het licht, maar je zult oké Maar het hart moet wel open uh, open staan. Uh, vijf de Asher ben taim Niflatu Demaot Lachuts kanal. Oh, en dat is belangrijk. Dus dat wordt nu in Zewuk gemaakt, et cetera. Maar Asher ben taim, waarbij in Tussen Niflatu Demaot worden tranen uitgescheiden laghoed naar buiten kanaal zoals boven gezegd werd. En de tranen komen natuurlijk, dat is dan het, wat hij ons had verteld. Het ligt hoog maar, wat penetreert gewoon, uh, alvorens, voordat de massaag, uh, de grens echt gaat bewaken, en, voor Hozer uh, laat opstegen. Zes. Punt, punt. Harei. Schadma od ha elu. Bau Mito harachamim. Zeven. Wah hawa eret Zie je. Hij geeft ons dat. Dat verschijnsel. Wat hogere en lagere. In het geestelijke. Hare, zie hier, schadmaot, Hailo dat deze tranen, ba'u, kwamen, metogarachamim, uit de barmhartigheid, waar en de liefde eletachton voor de lagere, voor de lagere, dus de hogere heeft liefde voor de lagere, en daarom doet hij als het ware die, die trantjes binnen uh, uitkomen, we lachen, zejחן גamba אנע הakashמי אcht ניפлатו תמיד דמוות פה et הומם ave homem נейחן וברחמים אל חבירו. ולכן ונדרומ גamba אנע הakashמי ל atop. Ook in de materiële tak, aftakking van het geestelijk, van die geestelijke, van het geestelijk, fenomeen uh, van de tranen uitscheiden. Daarom is het ook in de, in de materiële aftakking tak, tak noemen we dat, ja, hetzelfde. Daar is wortel en hier is tak. Uh, Niflatutamid Tamid worden altijd tranen uitgescheiden bij het in de tijd Sheme af, homem wanneer het innerlijk van de mens ontroerd wordt, 9, umitorim wa hawain wanneer men zich opwekt. Uh, in, de, in liefde en. Erbarmen over zijn vriend. over een kameraad van iemand. Het vriend van iemand. Of de andere mens. Soms is it, hoeft het niet eens in de vriend te zijn. Of een naaste te zijn. Ja, je ziet soms. Vaak zien we mensen in een film. En dan opeens tranen gaan schieten van de ogen. Dat is ook dat, dat verschijnsel. Dat komt van het geestelijke. Dus zie je dat als het zoiets gebeurt of je ook niet te schamen, ja. Dat is, dat uh, is zo. Aanwijl, die hadmaot, uh, aruchaniot, een man neobdot, elf kmo echt echtop de halan. En nu ik kijken naar wat het verschil toch wel <mugnail> tussen het geestelijke tranen en onze tranen die van zout, ja, zout van zoutwateren zijn, ja, zout van zoutwateren worden tranen. Of, Aval, let op, maar tien had maar een tarochanijot De geestelijke tranen en nannie abdoot let op, worden niet gaan niet verloren, gaan gaan niet verloren. Kmoaga smijt zoals de materiële tranen. Elf. Gemoersrecht of Lehaland, zoals we dat verder zullen leren. Ik maak een kleine pauze voor koffie.